Drie uur, Jan van de Putten met het NOS-journaal. In het Friese dorp Lippenhuizen is gisteravond een meisje omgekomen... toen in hevig noodweer een boom op een camper viel. Het meisje was volgens de politie jonger dan tien. Ze lag met haar ouders in de camper te slapen. De boom viel om door een windhoos, zegt de politie. Verdere details over het ongeluk zijn niet bekend. Ook elders in het noorden heeft het noodweer schade aangericht. De politie kreeg veel meldingen van schade in de omgeving van Wolvega en Gorredijk. Op verschillende plaatsen waaiden kerfens om. Enkele mensen raakten licht gewond. Tussen Steenwijk en Heerenveen werd het treinverkeer stilgelegd omdat er een boom op het spoor was gevallen. De site werk.nl van uitkeringsinstituut UWV is nog steeds slecht bereikbaar. De website werd vorige week getroffen door een storing, waardoor die dagenlang niet bereikbaar was. Door die storing konden mensen via internet geen uitkering aanvragen of laten weten dat ze hebben gesolliciteerd. De topman van webwinkel Amazon koopt de Amerikaanse krant The Washington Post. Topman Bezos betaalt 250 miljoen dollar in contanten. Amazon heeft verder niets met de koop te maken. De naam van de krant blijft hetzelfde. De Washington Post is een van de grootste en meest toonaangevende kranten van de VS. De krant bracht onder meer het Watergate-schandaal naar buiten... waardoor president Nixon in 1974 aftrad. Een van de bekendste honkballers van de Verenigde Staten, Alex Rodriguez... is tot eind volgend seizoen geschorst wegens een dopingschandaal. Rodriguez, bijnaam A-Rod, is de sterspeler van de New York Yankees. Zijn naam stond op een klantenlijst van een kliniek in Florida die doping leverde... In het schandaal kregen twaalf andere spelers uit de Major League... een schorsing van vijftig wedstrijden. Rodriguez mag 211 duels niet spelen. Hij gaat in hoger beroep. En het weer. Vannacht geleidelijk droog en opklaringen. Het koelt af tot 15 graden. Overdag in het oosten een bui. Verder ook ruimte voor de zon. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 ja, hele goede nacht. Het is drie uur geweest en wij gaan verder met het volgende onderwerp. En dat is betutteling in Nederland. De letterlijke betekenis van betutteling is eigenlijk bemoeienis met kleinigheden. Ja, bemoeit de overheid zich te veel met ons over wat we wel en niet mogen. En werkgevers bemoeien die zich eigenlijk veel te veel met hun personeel. En leggen ze ons te veel regels op. Ja, daar gaan we het over hebben. Maar eerst even dit. Dit mag niet, roken op tv. De sigaret van Hans Steeuwen gaat de makers van zomergasten geld kosten. Dat mag niet. Dat mag niet. Er was hier een heel eenvoudig sprake van een geval roken op de werkplek. Met z'n allen zo snel mogelijk een emmertje sterke drank leegslobberen. Dat mag niet. Ja, het fragment van net maakt ook wel duidelijk dat dat de manier is voor het neerzetten van het uh, drinken, nou ja, eigenlijk het zuipen van alcohol... waar wij als branche ook blij mee zijn. Dat mag niet. Nee, precies. Dat mag allemaal niet. Je hoorde uh, de ophef rondom Hans Teel... want hij strak namelijk een sigaret op in het programma Zomergasten. En dat mag niet. En in te televisieprogramma's wordt ook te veel alcohol gedronken. Al dus de laatste quote. Maar er was ook een 12jarig jongetje die deze week een boete kreeg... van 72 euro voor het weggooien van een leeg chipsakje. En een jonge dame die niet mee mocht in het de vliegtuig... omdat haar broekje tekort zou zijn. Allemaal betuttelende regeltjes. Uh, ja, en hoe zit dat nou eigenlijk precies? Bart Smout hebben we aan de telefoon... Uh, Jij hebt een opiniestuk geschreven voor de Volkskrant... over het corrigeren van elkaar als burgers. Ja. Waarom heb je dat geschreven? Um, nou, ten eerste um, omdat ik me eigenlijk vooral afvroeg... waar die uh, toenemende betutteling ineens vandaan komt. Of ineens vandaan. Hij is al een tijdje bezig, maar hij lijkt erger te worden. Ja. En um, ja, ik vroeg me af hoe dat eigenlijk kwam. Ja. En toen ging je daar op onderzoek uit, neem ik aan. Ja. Nou ja, ik, euh, ik kwam erop, ik vergelijk het in mijn opinie met een soort van, uh, met de vorm van smetvrees, mm -hmm. uh, de opkomende bedutteling. Uh, het lijkt erop uh, alsof we in Nederland, alsof we in Nederland weer, weer schoon wil wrijven. Ja. Een beetje op verwoede wijze, alsof alle zonde en smerigheid, uh, alsof we daar weer vanaf willen. Een soort rustrijnheid regelmaat, zeg maar, ja. moet er komen volgens Inderdaad. Nederland. Inderdaad, ja. En um, nou ja, wat eigen is aan smetvrees he, is dat je eigenlijk onbeheersbare angsten al, uh, al poetsend onder de knie wil krijgen. Het is een soort van symboolpolitiek, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. uh, en zo zie ik die toenemende betutteling ook. Uh, ik denk dat die hand in hand gaat, uh, zet ik in mijn opinie uit, met het toenemend gevoel van onmacht. Uh, tegenover de grote ontwikkelingen in de wereld, die op dit moment gaande zijn. Ja, ik denk dat voor veel mensen op dit moment dit een tijd is van onmacht en um, van verlies aan controle. We lijken niet echt in staat om de recessie te begrijpen. Laat staan dat we weten hoe we hem aan kunnen pakken. Mm -hmm. uh, er is de angst om opgeslokt te worden door, uh, door Brussel zonder dat we nou echt het idee hebben waar we, uh, dat we daar iets aan kunnen doen. Uh, dat soort dingen. Tegen al dat soort ontwikkelingen voelen we ons machteloos staan. En vandaar krijg ik de indruk dat we bijna een soort... Uh, obsessieve draai weer naar de straat krijgen, naar de kleine regelgeving, waar we het idee hebben dat we misschien nog wel iets kunnen bereiken. Ja. En zo uh, ja, een beetje politieagent op de vierkante uh, centimeter worden, uh, wat soms uh, ja, in het beste geval een beetje belachelijke, maar ja, soms ook kwalijke trekjes heeft. Ja. Nee, ik heb hier uh, schrijver Ben Kuiken ook in de studio. Welkom. Ja, ja dankjewel. J Jij hebt het boek Fuck de Regels geschreven en ik zie precies. jou echt uh, naar ja. knikken. Als je dit ja, ja, helemaal ziet. mee eens. Maar... Een mooi beeld ook van de smetvrees. Want volgens mij is dat er precies wat er, uh, wat er aan de hand is. Ja. Dat er steeds meer regels komen. Uh, ook, uh, dat doen we ook zelf. Hè? Dus het is in die zin ook te makkelijk om naar de overheid te wijzen... en te zeggen van jullie doen het allemaal verkeerd... en jullie. Geven ons te veel, leggen ons te veel regels op. Op het moment dat er iets misgaat... roepen wij zelf allemaal om het hardst... Uh, dat er meer regels moeten komen. Dat, ja. Waarom heeft, uh, heeft... iemand heeft niet zitten opletten. Uh, hoe kunnen we dit in het, in het vervolg voorkomen? Uh, dat, soort, dat soort reflexen krijg je. Mm. En dat komt inderdaad voort volgens mij ook uit... Uh, de illusie dat je de controle kunt hebben. Kunt ja. houden. En, ik vind het inderdaad wel een mooie analyse van Bart dat je, dat je zegt... in een groter, steeds grotere wordende wereld, steeds complexere wereld... proberen we dus vast te houden aan ja, de illusie van controle... dat je toch nog op een of andere manier... Uh, en ja, volgens mij werkt dat dus niet. Nee. Werkt het misschien zelfs alleen maar aan van rechts? Hey, want, want Bart, welke regels loop ja. jij zelf tegen aan... waarvan je dan denkt van, nou, dat had voor mij allemaal niet gehoeven hoor. Die betutteling. Uh... Nou ja, ik ben uh, of ik was zelf tot sinds kort een fervent uh, roker. Ja. Heel goed, je bent gestopt, gefeliciteerd. Ja, ja, ja. Of ik doe mijn best, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, maar dan uh, loop je daar wel tegen aan, ja. En um, kijk, dan is het niet zo. Uh, dat is ook. Uh, uh, het is niet zo dat als je tegen de betutteling bent, um, uh, dat ik vind dat alle regels me afgeschaft moeten worden. Oké. Okay. Ik kan mij bijvoorbeeld uh, best voorstellen. Um, dat zeker uh, naarmate er uh, steeds meer bewijs voor bestaat... dat bijvoorbeeld meeroken ook schadelijk is... dat je dat in grote openbare uh, gelegenheden verbiedt. Ja. Um, uh, maar bijvoorbeeld in wat kleinere cafeetjes... waarin het merendeel of bijna je hele klandisie het graag heeft... Ja. zou ik zeggen, laat het dan uh, daar aan de mensen over. En wat je ook vaak ziet, is dat er uh, inderdaad... betutteling vindt helemaal niet altijd alleen maar plaats... vanuit de overheid naar de burger toe... Uh, je krijgt het ook steeds vaker uh, uh, tussen zeg maar, burgers onder elkaar. Ja. Dus steek je ergens een sigaret uh, op, dan is er altijd wel iemand in de buurt die jou feintjes komt vertellen hoeveel schadelijke stoffen daarin zitten. <laughs> en, uh, of, je, of je eigenlijk wel goed bij je hoofd bent, ja. dat je een ding rookt. En, um, maar dat, en dat, vind, is... dat, dat vind ik dan wel weer een mooi voorbeeld van een burger die, uh, die jou aanspreekt op je gedrag. Ik bedoel, in die zin, los van uh, dat hij dat die, dat die zich niet uh, moet bemoeien... misschien met, jou, uh, met jouw levensstijl, maar aan de ja. andere kant... het is niet de overheid die dan in dit geval... Uh, dus dat vind ik juist wel weer een mooi voorbeeld... want dat is volgens mij wat er aan de hand is... dat ja. burgers zelf niet meer de verantwoordelijkheid nemen... en dat heeft ook te maken met dat de overheid steeds uh, strikter wordt... in de, in de regelgeving. En ja. wat ik zou willen is dat mensen zelf weer verantwoordelijkheid nemen. En minder regels uh, betekent volgens mij ook automatisch dat je zelf de verantwoordelijkheid weer neemt. Ja, uh, nee, dat ben ik het toch in zekere mate mee eens. Maar wat mij opvalt bij, uh, uh, bij die betutteling uh, is dat er vaak in de argumentering daarin een, uh, een zekere mate van ja, even uh, een debilisering van de ander plaatsvindt. Hmm. Um, en daarmee bedoel ik... Ik haal in mijn opinie ook een voorbeeld aan van een uh, opinie in trouw... waarin de schrijver daarvan um, nou, uh, zich heel erg stoort aan het, uh, het Nederlandse straatbeeld... dat zou heel erg vervuild zijn en uh, onder de troep liggen. En daar zouden wij elkaar ook meer op aan moeten spreken... om daar een verandering in teweeg te brengen. Mm. Maar de manier uh, waarop die ander dan vaak... Uh, in, of in ieder geval in die opinie wordt weggezet... En, uh, wat wel vaker gebeurt is uh, dat de, de straatvervuiler meteen uh, symptomatisch gelijk wordt gesteld... Uh, aan het, het hele een verval en verloedeling in Nederland. En eigenlijk wordt weggezet als een soort van gedegenereerd iemand... die iemand niet meer goed na kan denken, die zijn normen en waarden helemaal um, <laughs> niet op kant orde heeft. Gezet. Ja. <laughs> ja, en die eigenlijk op, opnieuw gedisciplineerd moet worden. En ja. ik vind het wel, uh, ik vind het eigen aan betutteling. Kijk, iemand ergens op aanspreken... Daar zie ik geen kwaad in, maar ik vind het vaak eigen aan betutteling: dat je wordt aangesproken op een manier um, alsof, uh, alsof je niet goed wijs bent. En ja. dan jou even verteld wordt hoe je je normen en waarden weer op peil kan krijgen. Precies. Weet je wel wat die sigaret jou gaat opbrengen? Of weet je wel, als je dat zakje chips laat slingeren, wat voor milieuvervuiling we dan krijgen? Ja, en daar heb ik, daar, daar heb ik vooral ook, uh, ook moeite mee wanneer mensen dat onder elkaar, uh, tegen elkaar doen. Want daar zit eigenlijk ook bijna iets, uh, iets ons erens in. Je spreekt iemand aan op een manier alsof hij niet, eigenlijk niet echt in staat is om uh, fatsoenlijk na te denken. Ja. En daar zou ik niet meteen van uitgaan. Nee. nee. nee. Ja. Maar het is natuurlijk wel weer prettig dat we elkaar een beetje een soort van steunen. Want anders gaat de overheid ons weer allemaal regels opleggen als we ons weer Nou ja, de overheid doet misdragen. dat natuurlijk ook omdat wij dat zelf uh, een beetje verleerd zijn. Uh, elkaar aanspreken uh, en dan is de, vaak het argument, ja, je, kun, je kunt een klap, uh, een klap krijgen als je iets zegt van uh, het gedrag van andere mensen. En dat, ja, dat risico is aanwezig. Maar tegelijkertijd, ja, uh, ik denk wel dat het belangrijk is... dat we elkaar blijven aanspreken op, uh, op gedrag. Uh, nee. In plaats van alles maar uh, van de overheid te verwachten. En mm. dat is volgens mij... En in de jaren zeventig is alles een beetje naar de overheid gegaan. Ook uh, bijvoorbeeld inderdaad als je het over straatvuil hebt... Ja, daar is een instantie voor. En overal is er een instantie voor. Waardoor we zelf niet meer verantwoordelijk zijn. En ik denk dat we dus... En in die zin zijn de bezuinigingen ook wel een mooi, uh, mooi moment om... In ieder geval weer een deel van die taken weer zelf te moeten gaan doen. Ja, ja dat is soms vervelend, maar ik denk dat het wel goed is. Ja. Ja. Nou, Bart, in ieder geval, in jouw uh, opiniestuk is ook terug te lezen op internet over de Volkskrant, uh, van, ja. van de Volkskrant. Op de site is die te lezen. Uh, ja, burgers uh, moeten elkaar niet zo corrigeren, vind jij. En uh, we moeten ophouden met dat Nederlandse smetvrees, eigenlijk. Ja, precies. Ja. Nou, hartelijk dank, Bart. En een ja, hele fijne ja, nacht wel. nog. Hetzelfde. Ja, en ik kondigde net al aan in de studio Ben Kuiken, journalist en schrijver... Uh, van het boek Fuck de Regels. Ja. Mooi titel. Dank je, dank je wel. We, je hebben er wel even, we hebben er wel even over na moeten denken. want uh, uh, wat, ik, wat ik in ieder geval niet wilde is dat het een, een te, te gemakkelijk uh, verhaal zou worden. En op het moment dat je zo'n titel kiest, dan uh, is het al snel van... Uh, uh, fuck de regels, ik heb met niemand wat te maken. Terwijl ja. het volgens mij juist precies het omgekeerde is... dat je inderdaad juist wel die verantwoordelijkheid weerneemt. Uh, dus dat was wel even een, een zoektocht naar die titel. Maar ja, aan de andere kant, uh, je wil ook een beetje... Uh, je boek verkopen, dus in die zin uh, was het wel een pakkende titel. Zeker, ja. zeker een pakkende titel. Weg, ja, de weg met de regels, dat vonden we een beetje te slap eigenlijk. Ja, nee, nee ik ja. Vind hem, hij staat als een huis inderdaad. En de ondertitel, we lossen het zelf wel op. Ja. ja nou, ik ben je hele boek doorgedoken eigenlijk. En uh, ja, ik, ik kwam een paar hele leuke anekdotes tegen... die we vannacht ook verder nog uh, zullen gaan behandelen. Maar um, ja, ben jij nou zelf ook een beetje een nonchalant? iemand? Lap jij de regels een beetje aan je laars of... Nee, volgens mij, volgens mij niet. Volgens mij ben ik redelijk uh, of behoorlijk uh, gezagsgetrouw. Ik hou me aan de meeste regels. Ik hou me aan de snelheid op de snelweg. Uh, maar ik probeerde. Altijd? Nou, <lacht> bijna altijd. Ik kreeg laatst inderdaad een bekeuring vorige week. Uh, <lacht> maar dat was een kleine bekeuring, dus uh, dat viel wel mee. Maar, uh, uh, even kijken. Ik ben even mijn. <lacht> Meneer, of je draag... aan de regels houdt. Of jij, oh, ja, ja, ja, ja, precies. Ja, op dus, die ene snelheidsboete na. Uh... Ja, ja, precies. Dus uh, uh, meestal houd ik me redelijk aan de, aan, de, aan, de, aan de regels. Maar ik probeer altijd wel te blijven nadenken ook. ik denk dat dat belangrijk is. Hm. Uh, uh, ik maak me, en daarom heb ik het boek geschreven. Ik maak me een klein beetje zorgen over inderdaad dat er te veel regels in Nederland komen. Ondanks mm -hmm. de. Uh, pogingen van diverse kabinetten... om uh, steeds de regeldruk te verminderen. Nou, mensen merken daar heel weinig van. Mm -hmm. En bovendien, wat de laatste jaren... met name sinds uh, ja, Pim Fortuyn zeg maar, uh, aan, aan de hand is... is volgens mij dat de regels ook steeds strikter worden toegepast. Uh, hè, we zijn een beetje klaar met gedogen. Uh, er moet gehandhaafd worden. En op zich is dat, uh, is dat ook terecht natuurlijk. Op het moment dat je een regel, dan moet je ook handhaven. Uh, alleen dat leidt soms tot hele vervelende uh, situaties. Zoals bijvoorbeeld uh, in mijn boek beschrijf ik uh, het geval van een uh, asielzoeker. Een uh, jongere van 17, geloof ik, die, mm -hmm. uh, die wel naar school moet... Yeah. Van het ministerie van Onderwijs, maar niet mag. Ja, die mag, hij mag geen stage lopen. Nee. Want dat is werk. Dat is weer een ander ministerie. Dus die regels, die, die, uh, die spreken elkaar dan op dat moment tegen. Ja. En dat ja, voor zo, voor zo'n jongen is dat natuurlijk vreselijk. Want dat betekent gewoon dat je zijn, de kans op zijn toekomst min of meer omneemt. Ja, dan zijn we eigenlijk overregeld. Ja. Want dan komt de ene ja. regel, de andere regel eigenlijk ja. weer in het ja. uh, gedring zitten. Ja. Ja. Nou, we gaan er vannacht de hele nacht nog over praten. U kunt ja. ook meebellen. 0800-1121 is ons gratis telefoonnummer. En op Twitter zijn we te vinden met een hashtagje dit is de dag, uh, nacht. Um, ja, het is alweer nacht natuurlijk. Hè? <laughs> uh, ja, dus U kunt meepraten. We gaan eerst naar uh, muziek van Third World. Temptation echoing my choice. He said, Seek, he shall find. I've been with you through all times And the first thing I will quit you with my love. And if you hunger, I will feed you with my word. And all I ask you. Thank you Dat was muziek van Third World. Ja, en op de achtergrond, elke als we op plaatje komen, hoort u ze al. Draw the Parade, want die zijn hier ook. En dat zijn Willem, Nicky, Peter, Sjoerd en Michael. Hè? Mi mi ja, mi Michiel, Michiel, sorry. Michiel. Michiel. Michiel. Like ja, sorry. Michiel, hi, welkom allemaal. <laughs> ja, die gaan straks ook lekker meepraten over betutteling. Want eh, Ik ben benieuwd wat die jongens allemaal meemaken. Als ruige band zijn, dan moeten ze toch ook wel eens wat meemaken. Maar we gaan eerst naar mevrouw van Hoven, uh, uit Eindhoven. Want die hebben we een telefoon. Goedenacht. Mevrouw van Hoven? Nee, die is achter de computer gaan zitten. Mevrouw van Hoven, bent u daar? Nee, nee die is ondertussen een uh, mailtje aan het tikken... over dat ze op de radio zou komen. Maar uh, ja, helaas, we horen er niet. Uh, dus, uh, maar dan hebben we ook nog Romeo aan de telefoon. nacht. Hele goeienacht met Romeo. hi. Uh, ja, het, uh, het onderwerp ging over betuttelingen en regels... Uh, ja, om te beginnen, om met de deur in huis te vallen. Ja. Daar ga ik beginnen uh, wat heet uh, in de Tweede Kamer. Die komen met zoveel regels. En wat mij omgaat, zij komen met die regels, maar ze kunnen de, de regels niet handhaven. Nee. En dan vraag ik mij even af, hè, van hoe doe je dat dan? Want als ik een voorbeeld mag geven, als je hebt over uh, het bouwbedrijfsleven, mm -hmm. als je hebt over de CSAP'ers. Over het laatste vooral, die CCP'ers, die hebben, stel, stel jij als CCP'er of uh, bijvoorbeeld, of anderen, die, die, die, die, die dus die ook, ook, belasting betalen. Ja. Nou, om om het, als het gaat om het laatste. Als je, als, als je als CCP'er, hè, waarvan je ook belasting betaalt. En, en dan is er weer een regel dat je niet, niet 1, 2, 3 in aanmerking kan komen voor een, dat, dat noem ik een uitkering. Ja. En als ik het heb over de bouwbedrijven, dan vind ik het zo bizar. Want als ik het heb over België en als ik het heb over Duitsland... dan zijn de regels heel anders. Kijk, hun hebben ook hun eigen regels. Maar als ik het heb over zo van... waarom? Ik denk dat, nee, dat, uh, dat ons land uh, een beetje vooruit moet gaan kijken. Je moet eerst vooruit gaan kijken voordat je de regels gaat aanpassen of toepassen. Ja, eens kijken of die wel want, uh, heel erg handig is eigenlijk. Precies. Dus dat ja. is handig. En doe gewoon de boeken open. En weet je wat ik denk? Dat, dat Nederland uh, de regels handhaaft van, uh, uh, uh, nou, ik uh, ze misschien een klein beetje bizar, van die uh, passen handhaven, of tenminste regels toe van uh, wat verouderd is. Ja, ja precies. Ja. Nou, dank voor bellen, Romeo. Uh, Heel ja. En uh, ja, Ben, ik las in jouw boek ook uh, zo'n voorbeeld, eigenlijk over een ZZP'er of een groep, uh, groep journalisten die ja. zichzelf ja. Uh, nou, als dat, groepje dat, dat mag was. Dat was ik zelf samen met een aantal collega's. Oh, kijk. Nou. En we moesten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. kwamen bij de Kamer van Koophandel, daar zeiden ze vervolgens van ja, dat hoeft helemaal niet. En, maar goed, wij moesten voor de bank moesten we wel een uh, inschrijving ja. hebben. Dus dan heb je een probleem. Dus we hebben bij de Kamer van Koophandel uiteindelijk dan maar gevraagd om een verklaring dat wij dat niet hoefden. En op die manier kun je dan met de bij de bank. Maar goed, het heeft ons, uh, met we, waren, we waren met z'n vijven. Heeft het ons een hele middag gekost. Dus dan, uh, ja. wij verdienen niet zoveel. Maar uh, <laughs> als, je, als je een beetje een goed lopend bedrijf hebt... Is, zijn dat behoorlijke kostenposten. Ja, ja, ja. want je moet met z'n vijven. Want je moet alle genoten ja, mee moet hebben. Iedereen mee, ja. ja, precies. Ja. En vervolgens komen jullie daar. En eerst ja. was er ook nog iemand met lunchpauze ja. die erover ging. Ja, precies. <laughs> dat is helemaal ja. mooi. Ja. Ja, dus eigenlijk zitten dat soort regels elkaar dan in de weg. Want de ja. bank zegt, jij ja, moet een KVK moet wel, ja. hebben. Nou ja, de bank heeft vaak het, uh, de neiging om te denken: van ja, better, better safe than sorry. Hè. Dus laten we dat in ieder geval maar vragen. Want, uh, uh, terwijl het soms helemaal niet nodig is. En dat is ook vaak uh, waar we veel last van hebben. Dat uh, iedereen denkt: van nou ja, laat, laat ik toch maar en die regels volgen. Want dan, uh, dan, zit, dan zit ik in ieder geval goed. Ja. Hè, een beetje indekgedrag. En dat zie je met name bij instanties en bij banken en dat soort. Uh, dat soort uh, en, maar Partijen. Denk je dat de regels, hè, als ik naar mezelf kijk, als ik heel veel regels opgelegd krijg, dan ga ik alleen maar meer stomme dingen uithalen. Want dan denk ik, oh, al die regels, ja. dat beperkt mij. Maar er zijn ja. volgens mij ook heel veel mensen die houden juist van regeltjes. Ja. Die vinden het ontzettend fijn dat nou ja. er zoveel... Uh, uh, Romeo heette de, heette de vorige bellen, geloof ik. Mm -hmm. uh, die zei van, ja, in Nederland is heel, zijn heel veel regels. In Nederland is heel veel geregeld, goed geregeld ook. En op zich is dat ook best wel fijn. Ja. Als, je namelijk, als je bijvoorbeeld een keer ergens naar een, een Afrikaans land gaat... Bijvoorbeeld en, en niks is geregeld, ja. dan weet je weer... oh ja, het is wel fijn dat het in Nederland dat er is... toch wel redelijk... Hè, dat je niet met steekpenning en dat soort, dat soort ellende moet, moet, moet beginnen. Ja. Dus dat is ook wel fijn. Alleen tegelijkertijd willen we natuurlijk zelf... Niet, niet veel last hebben van regels. Dus het is nee. altijd. we hebben een soort uh, haat liefdeverhouding ten opzichte van regels. En we denken ook altijd: van ja, voor ons zijn die regels niet nodig. Maar vooral voor die anderen. Voor, ja. voor die huftes, zeg maar. Even. Ja, ja, ja, ja. ik kan dat me er wel we aan houden, maar. We zijn zelf geen huftes, maar die anderen, dat, dat zijn de huftes. Volgens mij kan dat niet helemaal. Want dan moet er moet toch iemand. Uh, moet dan uiteindelijk de hufte zijn. Maar... Uh, dus dat is een beetje een haat liefdeverhouding ten opzichte van regels. Uh, ja. En ja, ik denk toch dat we moeten proberen om uh, minder regels... Uh... Mm. Ja. Minder regels te hebben, ja. überhaupt. Ja. Ja, we hebben hier uh, vijf heren van Draw the Parade. Uh, ja, ik weet kan er iemand naar de microfoon? Uh, wie wil er wel meepraten over regeltjes? Want net zeiden ze allemaal: Ja, dat doen we allemaal. we ja, ja, en <laughs> en allemaal heel leuk, hè? Ja. Ja, en, ja. Heel stil. ja, en nu blijven ze allemaal heel rustig zitten. Ja, we hebben een ja. eentje die al een heel duidelijke mening heeft. Ja, Willem, die denkt, daar wil ik wel wat over vertellen. Wat regeltjes, Willem, welkom. Ja. <laughs> Dank je wel. Ja, waar loop jij tegen aan als je over regeltjes hebt? Of loop uh, jij nooit tegen de regels aan? Ja, ik loop wel eens tegen de regels <laughs> aan. <laughs> um, wat, ik, wat ik jammer vind van regels is... Um, regels worden gesteld om mensen een bepaald iets te laten doen. Of juist niet te laten doen. Mm -hmm. um, wat ik jammer vind is... Het, volgens mij is het de verkeerde manier om... Of tenminste vaak de verkeerde manier om iets gedaan te krijgen. Dus je hebt externe en interne motivatie. Op het moment dat je probeert het probleem op te lossen via um, iemand de wil geven om dat zo te doen. Mm -hmm. Dan ben je er vanaf. In plaats van dat je iemand inkadert en wat je net ook zei, dan gaat het vaak de verkeerde kant op. Ja. Dus ik ben meer voor de, voor de interne motivatie. En dat, ik denk dat dat een veel, veel betere oplossing is dan, uh, dan de en, regels. Heb jij zo'n voorbeeld ook? Misschien vanuit werk of iets dergelijks. Waarbij je zo ingeperkt werd door regels waardoor je ook echt gewoon dacht nou laat dan maar. Ja, ik ben net afgestudeerd en uh, mijn schooltijd was uh, verre van vlekkeloos, moet ik zo zeggen. <laughs> um, en waar we werden opgeleid, juist met het idee van je moet um, kritisch blijven nadenken. Dus je kreeg een hele set met nou, zo en zo moet je het doen. En het is een beetje de gewoonte dat het bij ons anders gaat dan dat het verteld wordt. Mm -hmm. um, en juist op die manier hebben we geleerd om heel creatief om te gaan met de obstakels die je tegenkomt ja. en daar dus ook in uh, in de praktijk veel beter mee om kan gaan. Dus ik denk dat dat wel een mooie, mooi voorbeeld is. Oké, okay. ja. en hebben we heel toevallig in de band ook iemand die in de verpleging werkt? Dat zou natuurlijk helemaal leuk zijn. Nee, nee? nee dat is wel allemaal onze droom, maar <lacht> ja. <lacht> ja, het zou zomaar kunnen natuurlijk, want in, want in de verpleging daar gaat eigenlijk ontzettend veel mis als het gaat over regels. Uh, ja, dat staat ook weer nou ja, in jouw uh, boek, Ben. Uh, ja. ik, ik hoor net ook onderwijs. Precies hetzelfde. Er daar, daar ja. wordt gigantisch veel. Uh, hè. Er is nu weer een discussie over die 1040 uur uh, norm. Ja. Die de minister niet wil afschaffen, maar iedereen zegt van schaf hem nou af want het slaat helemaal nergens op. Nee. Maar die minister die weigert dat. Waarom is mij niet helemaal duidelijk, maar uh, en, en ja, goed, als je de citos scores en dat soort, dat soort dingen allemaal... iedereen moet inderdaad volgens de lijntjes uh, helemaal volgens het uh, stramien uh, werken. Mm. Ja, in de verpleging is het inderdaad ook. Uh, maar goed, daar is het idee van, ja, je werkt met mensen. Uh, dus daar moet je veilig mee. En dat is, dat is, ook, dat is ook zo. Hè? Je wil graag dat je opa of oma dat die veilig uh, in een in, in, in huis of, of, of, of goed verpleegd wordt. Ehm... Mm uh, maar vervolgens worden dus die verpleegkundigen... die worden zoveel regels opgelegd... dat ze bijna helemaal niks meer kunnen doen. Nee. En als ze dus uh, in plaats van... De, als ze denken van, nou ja, het is misschien beter... om even met mevrouw Jansen even een kopje koffie te gaan drinken... in plaats van uh, te doen wat, wat volgens de voorschriften uh, de, te doen staat... Mm -hmm. Ja, dat mag dan niet, want dat is dan uh, dat is dan buiten het boekje, zeg maar. En ja, dan, uh, en, en aan ene kant moeten ze liefde en aandacht geven ja. aan die mensen... maar ze moeten ook binnen 60 seconden hun ja. kousen aantrekken... binnen twee minuten vijf naar de toilet zijn geweest met die mensen. Ja. Uh, bin, nou, er zijn allemaal Stopsport. tijdcodes. Stop, ja, je het bent is mee, spoor, ja. dit zijn echt de ja, ja, stopwatch dat, dat... zorg noemen ze dat. Nee joh. Ja, nee, dat bestaat echt en uh, ja. er staat dus helemaal voorgeschreven... Uh, ze hebben, volgens mij hebben ze daar wel van geleerd want er is een enorme consternatie over ontstaan in Amsterdam was dat uh, dus volgens mij werkt het, uh, het wordt dan wel gezegd vanuit de directie van: hey, je mag daar een beetje flexibel mee omgaan mm -hmm. maar het, het, het idee alleen al dat je op die manier dus inderdaad de zorg kunt uh, beschrijven en voorschrijven aan mensen die dus een vak hebben geleerd om, uh, om, om, om mensen te, te verzorgen ja, dat gaat dan ook vervolgens mis. Want dan krijg je inderdaad. Uh, ten eerste krijg je dus drie, vier mensen aan je bed. Omdat de een doet dit en de ander doet dat. Uh, en, en bovendien worden mensen soms uh, gewoon verwaarloosd om, omdat het niet in het schema past. Uh, liggen ze inderdaad de hele dag in, in, in bed, bijvoorbeeld, omdat, hm. het, uh, omdat er geen tijd meer is. Ja. Ja. En je hebt, ik, ik, ik, ik sta nog even je boek door te kijken. Er staat de eerste zin: de beste manier om chaos te veroorzaken is alles te regen. Ja. Het, het slaat daar nou precies op. Ik heb ook mijn zusje, die woont zelf in een, in een ja, wat is het nog, wooninrichting, denk ik. Woongroep. Ja. En die merkt ook dat al die al die, um, al die regels, alles hoe dat ze proberen te regelen. Het werkt niet omdat je te maken hebt met mensen en niet met een. Nee, je met hebt de, iets wat voor geprogrammeerd is. Je dus hebt is de creativiteit van mensen nodig om dagelijkse problemen op een goede manier op te lossen. Ja. Want dat kunnen alleen mensen, Daar kun je niet met voorschriften, met computers of dat soort dingen. Daar, moet, daar heb je gewoon mensen voor nodig die, die na blijven denken. Ja. En dat is in de zorg de afgelopen decennia een beetje eruit geplaatst. Uh, uitbezuinigd zou ik, zou ik zeggen. Het moet allemaal volgens uh, protocollen en, uh, en strikt volgens de regels. Ja, ja is dat een heel mooi voorbeeld ook in jouw boek... over een, een patiënt die eigenlijk heel moeilijk is, heel koppig. Uh, er komen, uh, he, komen verpleegsters en die gaan dan heel snel die, die sokken aan... en dan moet hij heel snel naar het toilet... en dan eigenlijk hebben ze maar een kwartiertje per dag. En dat gaat elke keer... Ja, er blijft niks over om voor die man zeg maar gewoon te zorgen. Ja. He, alleen puur de noodzakelijke stopwoordzorg, die wordt gedaan... en daarna gaan ze weer weg. Ja. En die man die blijft heel zitten... Blijft knorrig en die blijft heel vervelend eigenlijk. Dus we kunnen eigenlijk moeilijk, niet zoveel met ja. hem. Ja, moeilijk vooral. Ja. Um, totdat ze eigenlijk een beetje tijd bij minder ernstige gevallen Ze gaan weg een beetje afslupen. burgerlijk ongehoorzaam. Ze zeggen van nou, laten we die man dan wat extra aandacht geven. Ja. Ze laten we hem echt helpen. En vervolgens ja. wordt die man makkelijker. En uiteindelijk bespaart ze dat dus tijd. Ja. Alleen, ja, dan moet je dus even tegen de regels ingaan. Om te zorgen dat je dat, dat, dat je dat voor elkaar krijgt. Ja, ja eigenlijk in jouw boek staan heel veel voorbeelden van ja. even tegen de regels van. Ja, bijvoorbeeld in, de, in verpleeghuizen voor de mensen uh, bejaarden, uh, wat de laatste jaren ook heel veel wordt toegepast, zijn, zijn luiers. Hm. En op zich, ja, dat, dat kleint, lijkt wel makkelijk, maar vervolgens moet je mensen ervan verschonen. Terwijl als je gewoon mensen kent, kleine woninggroepen bijvoorbeeld hebt, waar je mensen kent als, als, uh, als iemand een beetje ongemakkelijk op zijn stoel. Uh, gaat, zitten, gaat zitten bewegen, dan weet je van: hé, hey, die moet misschien even uh, naar het toilet. En dan heb mm. je die luiers helemaal niet nodig, heb je dat gedoe helemaal niet nodig. Dus het is een kwestie van een andere manier kijken naar, naar mensen eigenlijk. Mm. Ik, ik heb er wel een vraagje, roept mij in ieder geval vragen op. En dan niet betrekking tot de zorg, daar durf ik niet aan te komen. Maar mm. uh, in betrekking tot het dagelijks leven en we hadden het over school, student zijn. Hoe zie jij dat? Ik neem eraan aan, oké. Okay, Minder met regels, maar hoe, hoe zie je dat dan wordt het dan overgaan op waarden en normen van personen? Of dan gaan mensen zelf, als het goed is, gaan mensen en dat gebeurt, dat zie je dus ook gebeuren, gaan mensen dus zelf weer nadenken. Er zijn prachtige voorbeelden vanuit, uh, bijvoorbeeld het ver verkeer. Je hebt er uh, was een Friese verkeerskundige die is vijf jaar geleden overleden, Hans Mondeman, of, of zeven jaar geleden, uh, en die heeft shared space bedacht. Die heeft eigenlijk, wat, nou wat in feite heel kort gezegd... wat hij gedaan heeft, alle borden weggehaald. Alle verkeerslichten weggehaald. En nou ja, in feite kijken wat er dan gebeurt. En wat gebeurt er dan? Dat mensen weer zelf gaan nadenken. En bij zo'n of uh, bij zo'n kruispunt... even gaan kijken van, kan ik doorrijden of niet? Dan nou, niet alles verklappen, want we gaan hem nee, straks wel. Ja, nee, sorry. <laughs> ja. Nee hoor, nee grapje. Nee, we gaan hem zo meteen ook wel inderdaad. Ja. Want het schijnt wel okay. echt... Te nou, Hans, Hans was Hans. toch overleden? hoor ik Hans niet, niet. Maar het was nee, toch Nee, we gaan wel we met een collega... Lijntje met God. Ja. <laughs> ja, nee. Het project bestaat gelukkig nog steeds. Dus dat, uh, dat loopt heel erg goed en is zelfs naar buiten. Want ook, ja, toegegaan, omdat het zoveel succes zijn. Nee hoor. Nee, maar straks horen we daar dus alles over. Hele goede tease dit. Dat scheelt wel. De band, goed dat jullie er zijn: Door de Parade. Ik hoor de akoestische setting, maar het is hier aardig vol. Nou, dat dacht ik ja. ook, hè. Ja, Iedereen ding. wil toch meedoen, hè? Dus dan uh, ja. moet je toch... <laughs> jullie dus konden we, niet kiezen. Wie nee. gaan we dan meenemen als we ja. akoestisch gaan? We hebben, we worden, we dan hebben we. onze lange toeteraar in Berlijn gelaten. Die okay. mag niet mee. Kijk, één, ja. één band liet minder. Ja. ja, dat scheelt dan heel hoop. Dat scheelt... Ja, zeker als het <laughs> twee meter lang is. Ja. ja. <laughs> Kijk aan. Hé, hey, goed dat jullie er zijn. Uh, ja, jullie zijn volop bezig met, uh, met, met oefenen en repeteren, Want jullie staan binnenkort op een gloedje nieuw festival. Dat klopt. Dat klopt, Ja. En vertel, wat voor festival uh, is het en uh, hebben jullie er zin in? Het flavor Festival. Flavor Festival, ja. Hebben we er zin in? Ja, ik denk uh, ik zelf wel in ieder geval. Ik denk ja. dat de rest ook wel uh, is. Ja. Te ja, ja. Het Peter is, zit heel wijsig ja. stil te zijn. Hè. En Trummer heeft er ook zin in. Dus ja, we hebben er zin in om het als dat te gaan spelen... en een uh, mooie show weg te geven. Ja, het is, het is helemaal een nieuw festival. Is dat nou spannend? Is dat nou eng? Want ja, straks dan uh, komt er helemaal niemand. Ja, de, de, de, Ik denk dat meer kan. dat dat voor de organisatie een... Uh, wij, voor is ons is het toch altijd wel leuk of er nou honderd ja. man staat of duizend man. Mm. Of ja, maar jullie 10. naam staat wel groot op de website. Van, ja. Kom naar Flever, want daar staat Drone Parade. Dezelfde. Oh echt waar? Shit. Ja. Dan, spannend, ja. dan moeten we nou. Dat wordt wel spannend. Dan moeten er inderdaad veel ja. mensen komen. Want ja. dan, uh... Ik denk even, even polsen of de spanning dan wel een beetje stijgt. Nou nu wel. Acuut. Waar zijn jullie verder mee bezig? Jullie hebben EP uitgebracht al. Wat doet Drone Parade verder? Op dit moment uh, vakantie vieren. <lacht> in, dat we allemaal een beetje terug zijn nu van vakantie. Ja, gaan we nog een paar. Uh, de bedoeling is natuurlijk als we weer terug zijn, dan gaan we weer keihard, uh, aan de slag met optreden. Mm -hmm. Song schrijven. En heel leuk, iets aan uh, het einde van het jaar komt de popronde eraan. En gaan we menig zaaltje, cafeetje, barretje op z'n kop zetten. Hij is wel zin in. Leuk, ja. leuk, leuk. Ja. Hey, maar dit is, de zomerperiode is voor een band toch juist geen vakantie vieren. Dit hoor je toch zeggen <laughs> nee, maar, maar, de periode je, te zijn... Waar vak je de die regels. Die, uh, doen. Ja. Ja. Ja. Die zeggen gewoon festivals, nee dat doen we niet aan. We gaan gewoon lekker op dat, dat was die twijfel over die, uh, over, over die titel zeg maar. Ja precies. Te pas en te onpas ja, wordt het dan gebruikt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Sorry. Sorry, het was een onofficiële nee, ja, wel. Het, het kwam voor ons dit jaar niet, niet zo uit. Nee. We zijn bezig geweest met, uh, met nieuwe single, met nieuwe videoclip. En dat komt dan, uh, was in februari was maar uitgekomen. Hm. Maar dan ben je net een beetje... Een beetje te laat voor het zomerseizoen. Dus wij hebben in plaats van alles een keer krap in de planning zitten, hebben we eens een keer een ruime planning gemaakt. Kijk aan. Dus wij gaan voor volgende gaan. zomer. Ja, we... ja. <laughs> jullie pakken nou volgende zomer helemaal mee. En dan ja. Ja. Ja, en de popronde natuurlijk. Dat is uh, alle een feestje op zich natuurlijk. Nou, ja, om daar mee te doen. En hey, jullie gaan voor ons, uh, ons spelen. Wat wordt jullie eerste uh, nummer? Ik dacht Trucks and Traps. Ja, Zeker weten. Nou, als jullie er klaar voor zijn, dan uh, zeg ik uh, ja. op allemaal naar je instrumenten. Ja, u kunt ook meekijken via de webcam radio 1.nl. En daar zijn we gewoon te volgen. En dan ziet u ook uh, hoe vol deze krappe studio in één keer geworden is. Maar vallen we mee, toch? We hebben ja, veel krappe studio's gestaan hoor. Ja, dat is wel waar. Maar het is wel ineens heel gezellig druk. Ja. ja je, uh, kijk. Nou, als jullie er klaar voor zijn, dan uh, is de zender helemaal voor jullie. Ja! Return from Mr. Sand, walking right through a Style. He got tricked by time, used to his new life. His prison walls make him feel sick. Whoa, oh, oh, oh. it's a world gone mad. It's a well spawned De parade met Tricks and Traps. Thanks guys. En uh, zo meteen nog veel meer live muziek voor jullie. Nog twee ja, minuten. Ja, zeker. Heel tof, tof, tof. Dus blijf vooral uh, lekker zitten. Ook in de studio is uh, Ben Kuik. Want die heeft het boek geschreven Fuck de Regels. Met een hele stoere titel. Maar dat kwam omdat hij zo lekker catchy was. Precies. Ja. ja. En we lossen het zelf al op. Dat is de ondertitel, want daar ben je wel een beetje van. Hè? Gewoon de regels wat laten vieren en wat meer eigen initiatief. Nou ja, vooral we lossen het zelf al op. Want hmm. dat is precies inderdaad wat er gebeurt als je minder regels hebt, volgens mij. Dat mensen zelf weer oplossingen gaan bedenken voor problemen, uh, situaties, uh, zelfverantwoordelijkheid zelfverantwoordelijk, nemen. Um, mensen zijn heel creatief, uh, vind ik rijk. En meestal kunnen ze heel goed uh, problemen onderling oplossen. En als ja, je hebt een aantal regels heb je, heb je nodig. Een uh, aantal afspraken. De basis. Een soort basis. Nou ja goed, maar probeer ook die niet te strikt. Uh, te want te want waar, waar zou voor jou een lijn lopen, zeg maar? Als we stel, we gaan naar uh, een supermarkt, uh, lekker achter de kassa zitten... simpel baantje in die zin, hè, dat, dat kan, nou ja, hè, ja. daar is weinig voor nodig... dan kun je gewoon lekker bliep, bliep, bliep. Hoeveel het, regels gaan we die kassière opleggen? Het, het, hoeverre... het kassa, het meisje. Nou ja, goed, uh, ik, heb de, uh, ik begin mijn boek met de het kassa meisje. Een, mm -hmm. een, een verhaal van een vriend van mij die... Uh, bij de kassa stond uh, een lange rij. Uh, vervolgens uh, komt hij dus, uh, is hij aan de beurt uh, is hij vergeten om de, de tomaten of uh, appels, maakt op zich niet zoveel uit voor het verhaal. Uh, te wegen. Hè? Dat, uh, ja. je, je kent het wel, op het moment dat je ergens in de supermarkt, meestal in de meeste supermarkten tegenwoordig wordt dat bij de kassa gedaan, maar dan ben je toevallig net in de supermarkt. Waar je Gijne. dat zelf moet doen en dan ben je dat natuurlijk vergeten. En dan staat er een rij van drie, vier, vijf mensen achter je. En dan, zie je, dan, dan denk je al van, oh shit, dan moet ik helemaal weer teruglopen. Iedereen kijkt mij aan en iedereen is boos, want iedereen heeft haast. En dat meisje zegt, nou, ze kijkt even naar, naar die vriend van mij... en ze zegt, nou, volgens mij zijn die uh, appels 2 euro, uh, uh, kosten 2 euro. En die vriend van mij die zegt, uh, heel blij, want hij hoeft niet helemaal naar die, uh, die we weegschaal ja, prima. Klaar ja. opgelost. Ja. En dat is precies wat je wil van zo iemand zelfs zelfs een kassameisje, wat wat een vrij eenvoudig beroep zou zou zijn. Mm -hmm. uh, wil je dat mensen daar ook blijven nadenken en zelf ja. oplossingen bedenken? Uh, alleen ja, volgens de regels mag het natuurlijk niet. Nee, ja, stel ik ben ik, eigenaar van die supermarkt. Stel en ik loop je voor dat iedereen dat doet. Appels, ja. ja, loop ik drie cent mis. Ja. En, uh, ja. ja. Nou ja. ja over al die appels gezien. Nou, volgens, volgens mij win je je klanten mee, want dit wordt door, dit wordt doorverteld. Ja, ja dus dat is uiteindelijk, ja. uiteindelijk, als je het breder bekijkt, is het heel slim. Maar uh, ja, goed, uh, inderdaad. Uh, volgens de regels mag het niet. Ja. Nee, nee, nee, nee. Dan worden we eigenlijk weer een beetje, ja, weer beperkt eigenlijk ook in onze eigen creativiteit. Ja. Want als we dan losser zouden gelaten ja. worden. Maar dat zijn regels. Ja. Ja. ja. dat ja, ja, dat zijn regels. Ja, maar. Ja, waar, waar ligt de grens, zeg maar? Waar gaan we dan zeggen van? Ja. Tot hier jouw creativiteit. Want waarschijnlijk kom je ook met hele mooie dingen. Maar dan gaan we echt voorbij alle regels, zeg maar. En dan, ja. Nou ja, we hoeven niet alle van. regels af te schaffen. Ik ben ook niet tegen regels. Hm. Alleen wat ik probeer uh, te waarschuwen is voor te veel regels. En ook vooral ja. voor het strikt hanteren van regels. Uh, ik, ik heb wel, wel een grappig voorbeeld. Een, uh, uh, nou ja, grappig. Ja, er zit een trieste kant aan en een hele grappige merkwaardige ja. kant. Een vriendin van mij, um, haar oom, overleed. Dat is dan gelijk de trieste kant zeg maar, van het verhaal. Um, maar haalt een telefoonabonnement lopen. Dus ja, dat moest natuurlijk afgezegd worden. Dat liep nog een jaar of iets door. En um, zij bellen op en het meisje van de callcenter, die hield haar belscript onwijs goed bij. Props voor haar dat ze zo fantastisch haar belscript bijhield. Maar het eigen denkvermogen liet hier ja. eventjes uh, aan de mensen ja. over, want die van van mij belt op, die zegt nou, ik moet het abonnement van uh, de heer die en die afzeggen, want hij is helaas overleden. Nee, helaas, dat kunnen, dat kunnen alleen personen zelf doen. Ja, ja dat zegt haar belscript inderdaad. <laughs> ja. Van, ja, iemand kan zich alleen ja. zelf afmelden. Ja, ja zegt die van in dat, dat, dat begrijp ik, maar um, ja. ik vertel net, mijn oom is overleden, dus dat gaat helaas niet meer gebeuren. Die gaat dat niet zelf afsluiten. Nee, nee mevrouw, helaas, alleen de, de persoon van wie het abonnement is, abonnementhouder kan dit abonnement uh, wijzigen of stopzetten. En tot drie keer toen moest zij vertellen van... ja, maar dat kan, dat kan dus, dus niet. niet. Nee. Nee. En vervolgens nee. zei ze... Nou, ze zei, ik ga de discussie niet eens met je aangeven... je leiding ja. Even, ja. Want Ja, en uiteindelijk kwamen natuurlijk heel veel excuusbrieven... en al dat soort dingen. Ja. Maar ja, uh, ja zo maar is, strikt is de regels... Het is al geschied. Ja. Ja. ja, nee, maar goed, dat is inderdaad... in heel veel bedrijven, heel veel organisaties... is dat... Dat, dat, persoon, dat denkvermogen is er eigenlijk uitgesaneerd. Uit, uit, uit Omdat hè, we willen graag dat het moet zo, goedkoop, zo goedkoop mogelijk is En we hebben alles uitbesteed. En uh, ja, mensen moet, mogen niet zelf meer nadenken. Nee, dat waardoor je dit soort fouten ja, krijgt eigenlijk. Ja, ja. Nee, ja, gewoon ja, geen is wel menselijk handelen ja, meer. Nee, <laughs> je, hebt nee. het, je hebt het natuurlijk in, in, in dingen als een klantenservice, Maar je hebt het ook. Uh, dit is een, een mooi voorbeeld misschien wel. Er was een, uh, een meisje en die was op school deed het heel erg slecht. En uh, op een gegeven moment de leraren tegen de ouders van, hé, hey, het gaat niet goed. Misschien moeten ze maar naar een speciaal onderwijs. Mm. Ze gingen toen met haar naar een dokter. en uh, Dus was de moeder en de dochtertje een dokter. Het was een kindervriendelijke kamer. En daar uh, zaten ze met z'n drieën. Dus de dokter die praat een beetje met het kind en een beetje met de moeder. En uh, op een gegeven moment zegt uh, de dokter tegen de moeder van, uh, we gaan even naar buiten. Ze zegt tegen kind van, we zijn even vijf minuutjes weg. Uh, mm. Doe maar even waar je zin in hebt en ze zijn weg en zo, er was zo'n zo doorkijkraam had de radio aangezet en binnen twee seconden stond ze te dansen ja. en zeg je dochtertje is niet ziek, ze is danseres en die, uh, die is dans gaan studeren en is een van de meest grote danseressen ooit geworden ja. dat is ook een, een bepaalde mindset die veel verder rijk dan alleen maar simpele dingetjes. Ja. Ja. Ja. ja, ik ken het verhaal inderdaad. Ik heb ook echt een fotoreportage gezien. Ja, als haar ja. als danseres. En dan denk je echt, ja, die werd inderdaad bestempeld als vervelend, onhandelbaar. Uh, ja, Moet je je voorstellen, er zaten pilletjes in of ja. zo. Als iemand ze zingt, ja. Weet je. Ja, ja, als iemand de regeltjes had gevolgd inderdaad. Dan dat ze nu waarschijnlijk heel erg anders. En, uh, Nee, uw dochter is niet ziek. Uw dochter is danseres. Ja, ja uh, mooi, mooie opmerking. Ja, ja. Dat mooi, mooi. ja, absoluut. Ja, de regels. Uh, we hadden het net al eventjes over Shared Space. Want dat is eigenlijk ook een project uh, waarbij we de regels eigenlijk eventjes aan de kant zetten. En aan de telefoon hebben we Pieter de Haan, coördinator ook van Kenniscentrum Shared Space. Goeienacht. Goedendag. Ja, dank u wel dat we u uh, op dit uh, tijdstip even aan de telefoon mogen hebben. <laughs> <laughs> Shared space, wat is dat precies? We hebben het al heel kort even over gehad, maar vertel, wat, wat houdt er precies in? Ja, het is een Engelse term voor eigenlijk wat we bedoelen. We moeten de ruimte, onze publieke ruimte, openbare ruimte, zouden we eigenlijk met elkaar moeten delen. In mm -hmm. plaats van uh, scheiden voor wat voor uh, manier van vervoer dan ook. Daar is het mee begonnen. Oké, okay, hoe moeten we dat voor ons zien dan? Je kunt. Uh, ben die, die noemde het daar straks wel even. Uh, je kunt uh, eens kijken naar het weghalen van verkeerslichten. Daar is de overleden uh, Hans Monderman nooit mee begonnen, zo'n 15 jaar geleden al. Mm -hmm. In Drachten. En uh, die haalde verkeerslichten weg, waar volgens de regels, we hebben echt, uh, en dat zijn niet de verkeersregels, maar allerlei inrichtingsregels in Nederland. Mm -hmm. uh, moeten er bij, ik meen de 18.000 uh, vervoersbewegingen per uh, 24 uur, moeten er verkeerslichten zijn. Dan, dan wordt het anders te druk. Dat is nou een keer zo vastgelegd in de hand dan wordt gevaarlijk. Hm. Dat wordt het gevaarlijk, ja. ja precies. En uh, die uh, zijn toen weggehaald. En op dit moment uh, zijn daar uh, iets van 22.000 uh, verkeersbewegingen... en uh, zonder verkeerslichten. Hm. En dat uh, loopt nog steeds. We kunnen nu uh, diagonaal uh, die kruising oversteken... Uh, zonder gebruik te maken van een zebra of iets dergelijks. En auto's rijden om je heen en zonder te toeteren. Wordt het dan ook aangegeven van dit is een shared space euh, locatie dus let extra op of uh, nou, is het gewoon, ja? Het aardige was dat we dat ook in Duitsland deden en uh, toen uh, waren de Duitsers toch wel erg van de regels. En die zeiden van nou er moet wel een bord bij van Achtung shared space. <laughs> ja, blijven ja, opletten. Hier, hier gebeurt ja. het. Ja, ja. Maar, dat was net wat we niet bedoelden. Nee, <laughs> maar werkt het ook echt? Zeg maar, is het nou ook echt... Ja, blijkt nou ook echt dat we dan gewoon weer zelf opletten... Zelf kijken wie komt er van... Of, of hoeven we ook rechts en dat soort dingen niet meer voor te laten... Mogen gewoon zeggen van ach joh, jij komt vandaag van links... Ga jij maar lekker voor of wat? wat... Nou, ik ga... Uh, wij houden nog een paar, een paar regels over... Uh, die naar ons idee uh, ook uh, heel zinvol zijn. En dat zijn dan de regel van uh, houd rechts... Mm -hmm. Daar heb je geen boyden voor nodig, dat uh, snapt iedereen. Ja. Uh, uh, geef rechts voorrang. Ook dat is eigenlijk uh, ingebakken in, in uh, ons bewegingspatroon. Hm. En uh, de derde is wees voorzichtig. Dat staat uh, in artikel 5 van de wegenverkeerswet. <laughs> Echt waar? Ja. En wees ook daar voorzichtig. Ja, iedereen is gehouden om zich uh, voorzichtig in het verkeer te bewegen. Oké. Okay. Kijk. En dat is, dat is een hele belangrijke... Dat nee, wist je niet, hè? Nee, dat nee. wist ik echt niet. Nee, dat stond ook niet in mijn theorieboekje. Yeah. <laughs> nee. Nee. Maar, ja, nee, maar dat is zo logisch als het me kan. Hey, maar de, de Friese nuchterheid die druipte natuurlijk vanaf van dit project. Uh, gewoon lekker doen zoals het hoort, eigenlijk. Ja. Uh, maar ook buitenland is al geïnteresseerd. Want het project is niet alleen maar in Nederland nu. Nee, ja, een aardig voorbeeld is uh, Exhibition Road in, uh, in Londen. Mhm. Mm heel grote drukke weg die naar Hyde Park loopt en waar de grote musea aan zijn uh, gelegen. Mm -hmm. Dagelijks uh, geweldige aanvoer van uh, bussen die daar uh, toeristen komen afleveren. En Londenaren zelf. En die weg die, uh, was ingericht met, uh, zoals we dat kennen, met uh, voetpaden en oversteekplekken en uh, het verkeer. In, uh, in de twee keer, vier banen, twee, mm -hmm. keer twee banen. Yeah. En dat is uh, geheel weggehaald. Het is bestraald in een uh, fraai patroon van uh, gevel tot gevel. En er is uh, verder weinig tot niets meer geregeld. Mm. De, de inrichting die, die lokt als het ware het gedrag uit wat we graag zouden willen. Oké, okay, dus eigenlijk als we het gewoon weer terugbrengen naar de basis... dan kunnen wij als mensen prima functioneren in het verkeer. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, want nu ik er zo over nadenk... ik woon in Utrecht. Nou, dat is een, uh, ja. een drama als je daar met een auto rijdt. Ja. Um, maar ik ben altijd ontzettend blij als de stoplichten het niet doen. Want dan kan Precies. ik eindelijk doorrijden in die stad. Normaal ja, moet ik optrekken ja. stoppen, optrekken stoppen. We hebben, wij kennen de Groene Golf niet in Utrecht. Ik weet niet waarom dat nooit geïntroduceerd is... maar dat bestaat daar gewoon niet. Um, dus ik sta eigenlijk altijd vast. Dus ik doe er vanaf de parkeerplek tot aan de ring... Nou, doe ik er zo'n kwartiertje over. Terwijl het is echt. Het, lopend zou ik nog sneller zijn. Maar zodra de verkeersdichten het niet doen. dan geven we elkaar ja. een beetje links, rechts. die mag dan, die mag dan. En dan rij je zo door. en dan sta ik binnen vijf minuten op die ring. Zoals het Precies. zou moeten horen, zeg maar. Dus ja. eigenlijk vind ik je project super aannemelijk. en denk ik, waarom doen we dat niet overal <laughs> Nee, Nee, nou, we hebben nu in de loop der jaren genoeg uh, evaluaties kunnen doen. Mm -hmm. uh, Hans Mondeman is daar ooit mee begonnen. maar die. die deed dat niet op een wetenschappelijke manier. Die zei van nou, laten we het eens proberen. Ja. En uh, nou, nu, nu moeten we daar toch wat meer fundament onder krijgen. En hebben we evaluaties gedaan. En een van de resultaten is dat, dat de doorstroming, dat zijn voor verkeerskundigen dan allerlei begrippen, dat de doorstroming beter is. Maar dat merk ja. jij dus ook als je rijdt. Ja. En dat uh, ook het aantal ongevallen uh, afneemt. Want we rijden wel langzamer, maar de gemiddelde snelheid is ongeveer gelijk. Ja. En dat, dat is geen probleem. Dus uh, we zien dus uh, nogal wat voordelen en ook, ook andere voordelen hoor. Mensen die, die vinden de omgeving leuker geworden, aardiger geworden dan die uh, vol met borden en lichten. Ja, ja en, je, en je wordt ook gewoon zelf weer uitgedaagd om in de auto en ook op, op, lopend en op de fiets gewoon zelf weer na te denken. Ja. Want als in, ik nu in, gewoon, ik sta voor het, groen, voor het stoplicht, het is rood, het is groen, ik ga rijden. Maar eigenlijk kijk ik dan ook vrij weinig nog om me heen, want ik denk, ja, ik heb groen. Ja. ja. Hey, zijn er al ja. andere steden in Nederland die uh, geïnteresseerd zijn? Komt het misschien ooit naar Utrecht? <laughs> nou, Utrecht, uh, inderdaad, daar hebben we nog heel weinig uh, voeten aan de grond, moet ik zeggen. Amsterdam hey. is uh, wel bezig, Leiden, uh, Arnhem, daar, daar zijn dus ook al projecten uitgevoerd. Uh, in Noord-Holland een aantal, in uh, uh, Valkenburg hebben we onder andere één gedaan. Uh, ...op verzoek van gemeentes, soms van, op verzoek van uh, buurtcomité's, uh, soms van middenstanders, hm. die de voordelen uh, van beginnen in te zien. En dat is in Nederland, maar in het buitenland uh, ook uh, op vele plaatsen. En ook ver in het buitenland. En zouden er dan nog wel verkeerssituaties zijn waarvan u zegt, nou daar zijn nog wel borden en verkeerslichten nodig? Of denkt dat als het dan u ligt, nou, dat we over een aantal jaar gewoon prima zonder verkeerslichten of borden of iets dergends kunnen? is, uh, kijk, snelwegen blijven we vanaf. Hier van ja. snelwegen, daar hoef je niet uh, verder iets uh, te regelen. Daar is ook bijna niets geregeld. Ook daar is, uh, staan eigenlijk geen borden, behalve dat nou, je mag niet harder dan zus of zo. Ja. Maar verder zijn daar niet zoveel regels voor nodig. Want uh, dat is door de inrichting is dat geregeld. En als je de inrichting maar goed maakt en niet zoals Rijkswaterstaat wegen maken waar je 160 kunt rijden... en vervolgens zeggen, maar je mag hier maar 120, dat is vragen of moeilijkheden. Ja. En die kennen we allemaal, van bekeuringen en dergelijke. Dus als je uh, moet handhaven. dan is er eigenlijk er iets mis met je ontwerp. Ja. Dus uh, drempels en dergelijke, versmallingen. die geven aan dat de, de ontwerper uh, een foutje heeft gemaakt. want hij moet achteraf uh, repareren. Ja, achteraf moet gedrag. er nog iets bij komen. Ja, ja. Maar, maar, maar denkt u dan dat we over een aantal jaren. dus helemaal stoplichtvrij zouden kunnen zijn, als het nu ligt? Nou, de plek waar het ooit begonnen is, in Drachten, die is op 1 na, nu is vrij. Oké. Okay. En dat is toch een, een stad van een kleine 50.000 inwoners. Ja. Nou, ik ga een keer naar Drachten hoor. Dan ga ik het dus ook ja. proberen met mijn uh, grote oude Volvo. Ja. <laughs> ik hou wel <laughs> van rondjes rijden, dus dan ga ik daar gewoon naartoe. Maar ik ben wel ja, benieuwd. Nou, ik ik wou uh, nog. Uh, aan Ben even meegeven uh, een tip die, die ik vaker uh, uh, noem uh, waar het gaat om regels. Als je regels maakt, uh, uh, zijn er eigenlijk twee dingen waar je om moet denken. Dus de eerste is, uh, is de regel te handhaven? Zo niet, dan moet je de regel niet maken. Eens. En, ja. en, de, tweede, en de tweede is, geef uh, aan een regel een uiterste houdbaarheidsdatum. Ja. Dus met andere woorden, de regel verdwijnt. Op die datum als je er niet over nagedacht hebt om uh, voor te zetten. Dat, is een ja. Ja, dat, simpel... zijn, dat zijn manieren om inderdaad minder uh, om, om regels inderdaad minder regels te krijgen. Ja. Ja. ja, dan gaan dan gaan regels ja. zelf verdwijnen. Ja. Ja. Ja. Nou, dat is heel of... simpel. Ja. Ontzettend bedankt, uh, Pieter de Haan. En ik hoop dat we over een paar jaar gewoon alle stoplichten... en verkeersborden lekker de prullenbak in kunnen gooien. En dat we allemaal ja. lekker shared spaces gaan. En uh, ja. Ja, een hele veilige verkeerssituatie zo creëren. Ja. Hartelijk dank voor het uh, aan de telefoon okay. komen. Graag gedaan. Ja en straks. En met het. Dank u wel. Dag. Ja. Dag. Straks praten Dag. we nog verder over betutteling in Nederland. En uh, dat doen we dan ook nog met Ben Kuiken. Maar ook nog met Bas van Stockholm. En dat na het nieuws van 4 uh, uur... Oh, something good, oh, something good tonight make me Nacht.